is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgens Antwoord. Goedemorgen Zandvoort, uh, op de dag waarop uh, het Koningsdag is. Waarschijnlijk voor de enige keer dat het in deze vorm gaat gebeuren. De vraag is of het in Zandvoort gaat veranderen, maar dat horen we nog wel een keer. Uh, u bent allemaal welkom uh, in de Hotel Hoogland, waar vanuit wij onze uitzending doen... Uh, om een kopje koffie te komen drinken en te kijken naar radio als u dat wilt. Het is hier heel erg gezellig in deze bar van het uh, Hotel Hoogland... De gastheer die u dan ontvangt is Gert van Kuik. De redactie voor het programma was in handen van Gerry Rutte, van der Roosendaal en dezelfde Gert van Kuik. De techniek en de regie is Sander Doudij vandaag. Hallo Sander. Hallo. En. We zitten hier gezellig samen aan tafel met Ben Zonneveld. Ja, donderdag hebben we een zeer goede morgen. Goedemorgen. Op deze zonnige morgen. Allereerst wil ik een aantal zondvoerders feliciteren met het verkrijgen van Elintje. Um, lid in de orde van Oranje zou zijn geworden dit jaar. Ippe Brune. Nou, daar kan je een heel verhaal over vertellen. Mannenkoor, CDA enzovoort. Paul Eldering. Eldering is uh, al heel lang lid van de technische commissie bij het circuit. Ja. Raymond Leebeek. Uh, die is al uh, sinds 1940 94. Vrijwilliger bij de Zandvoort de Sportcombinatie en doet van alles bestuurslid, tennisafdeling en noem het maar op. Dan Wil van Zolingen en mevrouw AM Maasdam van Visser. Zij zijn ook al heel lang bezig bij SV Zandvoort. Ja. Dames en heren, van harte gefeliciteerd met dit liedje. Ja, van harte gefeliciteerd inderdaad. Dat is ook een beetje voor jouw partij, hè, die, uh, die Brune. Ja, hè? Ja ja, ja, ja, ja. Ik heb hem nooit wat zien doen, maar. Oh! <laughs> nou, ik weet dat Ipe nu staat te glunderen op de stadhuis. Ja, ja, ja, ja. Dus hij hoort het niet. Maar ik, maar Ipe... hem, ik zal het vanmiddag even Ipe... mee Ipe... hoe jij daarover Ipe, Ipe vindt het wel leuk om even gepest te worden, want hij pest zelf ook graag. Ja, dat ken ik wel van hem. Uh, ja, goed. Wat uh, gaan we allemaal doen? Ja, we gaan vandaag praten over het Zandvoorts Museum weer een keer. Met uh, de tentoonstelling uh, van Anne Frank, oh. die uh, een aantal dagen daar zal zijn. Uh, we gaan praten met uh, iemand uit de ondernemerskring. Dat is in dit geval Els Blankenstein. Die onder andere Rosa Rito, Rito ja, heeft. Gehoord. Maar in het verleden heeft ze wel uh, meer ondernomen. Onder andere aan het strand uh, in Zandvoort. Tweede helft. Uh, KNRM open dag. Volgende week is het weer uh, open dag. Als je, uh, lid bent of uh, redder aan de wal, zoals het heet, dan heb je een boringpas ontvangen en dan mag je een stukje meevaren. Maar, je kan ook uh, ter plekke donateur worden en dan krijg je alsnog een boringpas. Geweldig tocht over het Zandvoortse water. Ja, dat is zo. Daarna Studio 11, een werkplek voor verstandelijke en meervoudige beperkingen. Nicole van Troost, Marina Danis en Niel Konings komen ons daar over vertellen ja, wat ze allemaal doen. En we sluiten af met uh, Johan Berenpoot over Classic Concerts, die ons gaat vertellen wat, uh, wat ons de Meestal neemt weekend. hij wel een muziekje mee. Ik ben benieuwd wat hij nu uh, ja, doet. Ja, we gaan het uh, te horen. Goed, tegenover ons Iante en Hilly. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Pak de microfoon rustig aan. <laughs> Ga ons pannen zitten. Ja. Uh, want we gaan je allemaal moeilijke vragen stellen, hadden we beloofd. Ja. <laughs> Ik wil eerst even terug naar Hilly. Uh, uh, de glastentoonstelling. Een die loopt Een opening van het af. museum en ja. het was geweldig druk. Hoe was het? Hartstikke goed. Ja? We hebben veel bezoekers gehad. We hebben veel aandacht gehad. Uh, uh, website uh, die over glas gaat. Een uh, tijdschrift dat over glas gaat. Dus we gaan langzamerhand weer uh, de promotie door heel Nederland voor het hey. museum maken. Dan ga ik naar Jante. Uh, wat heb jij gedaan bij uh, de glas... Uh, de website aangepast ja? en mee geholpen met persberichten versturen. De artikelen voor de journalisten voorbereiden. Dus eigenlijk achter de schermen. Dus je praat eigenlijk met de PR, een communicatiemedewerker. Mm, nou, van het, dat is uh, misschien museum. een beetje overleg. Ja, dat wordt daar jaarlijks. Ja. ja hoor. Wij helpen met heel veel vrijwilligers. Dus uh, dat is echt super leuk. Ja, ja jullie hebben heel veel vrijwilligers. Hè? Ja, en heel veel enthousiaste mensen ook. Ja. En nu komt uh, de uh, Anne Frank tentoonstelling. Ja. Daar heb je ook uh, een het een en ander aan gedaan. Ja. Ik zie je PR-wijs dat het helemaal klopt. Een groot stuk in de uitkrant. Wel twee pagina's. Dus het wordt uh, regionaal zeer goed verspreid. Ja. ja. Het is samen gedaan met de Anne Frank Stichting. En daar uh, wordt eigenlijk volop aandacht uh, mm -hmm. aan besteed. Maar ja. ook genootschap heeft uh, meegeholpen. Ja. Uh, je moet, ja. uh, als je van Anne Frank iets doet, heb ik begrepen. Moet dat via de Anne Frank Stichting. Ja. Dus je mag niet zomaar, uh, hier ben ik Anne Frank tentoonstelling. Mm, nee. nee, dat weet hele ietsje bij. Dan, uh, dan dat ik het weet. Maar volgens ja. mij moet alles inderdaad echt gecontroleerd worden. En uh, als ze meewerken... ...dan gaat het ook super. Ja. Heb je veel uh, stukken moeten halen... ...bij de anne Frans Stichting? Ze hebben zelf uh, eigenlijk de opzet uh, aangeleefd van hoe, het, uh, hoe de fotostelling eruit komt te zien. En ook inderdaad de hele indeling en plattegrond. En uh, wij hebben wel bedacht, ook samen met het uh, Zandvoortse Genootschap... van we willen nog een boekje extra uitbrengen. Om, uh, om uh, ook voor de bezoekers nog een naslagwerk te, te hebben. En dat hebben we eigenlijk uh, zelf bedacht. En daar hebben ook heel veel van uh, andere ondernemers mee. Ja, ik zie het boekje heet Anne Frank in Zandvoort. Ja. Ze is ook daadwerkelijk in Zandvoort geweest. Meerdere malen zelfs, ja. Meerdere malen. Ja. Ik zie fotomateriaal, ja, ook van Zandvoort ja, ja. Eh, ja. daarover. Ja. Nou, het grappige is, het stond al in de klink van 2006. Mm -hmm. okay. En uh, Jan Kool die uh, werkt ook bij het Zandvoortsmuseum. Ja. En uh, wij zijn samen naar de Anne Frank Stichting geweest. En hebben het idee voorgelegd. En uh, uh, Jan wist ook nog van alles te vertellen wat ze daar niet wisten. Over bijvoorbeeld de blauwe tram. En ze hebben daar een heel dik dossier. En daar stond van alles in over Anne Frank in Zandvoort op vakantie. Met haar familie, met uh, de blauwe tram dus. Maar ja. ze is ook een keer twee weken uh, in een kinderhuis geweest. In de Oosterpark staat hier heel even verderop. Ja, kijk, daar staat het ja. plaatje van. En ik heb in de Oosterparkstaat gewoond. En ja. Ik heb dat nooit van iemand gehoord. Dus ik vond het echt wereldnieuws. Laat staan dat je wist dat daar een kinder ja, is geweldig. geweest. Ja. Vroeger, uh, ja. ooit. En, en dus... ze ook een strand, zie ik. Ja. Margot en ik kwamen net uit het water. En ik weet nog dat ik het had erg koud. Daarom heb ik mijn badjas omgedaan. Een Stukje uit het dagboek. Ja. Ja. Dus het dus gaat ook over... Uit. Ja, het ja. was ik leuk. Als je zo met de Anne Frank Stichting contact opneemt... want ik kan me voorstellen dat je zegt... Oh ja, maar goed, Anne Frank gaan we doen. Maar ja, wat is er nou voor materiaal en wat zouden we kunnen doen? Is er bewegend beeld? In? Nou, nee hoor, want we hebben dan uh, ongeveer acht foto's. We moeten het ook niet groter maken als dat het is. En we hebben echt gezegd van... nou, je hebt het gedeelte van dat ze regelmatig naar Zandvoort kwamen... en we hebben het gedeelte dat ze in dat kinderhuis was... Maar we gaan het niet over de oorlog hebben. Want de, daarvoor kun je naar het anne Frankhuis. Ja. En wij hebben ja. de combinatie gemaakt met de fotografie-expo. En ja. daar staan 16 kanjers van fotografen. Ja, super. Met uh, Gerard Boukens, Natasja Wiegman. Jij ja, kan ze niet allemaal opnoemen. Maar dat zijn mensen die bijvoorbeeld op het journaal komen. Met ja. weerfoto's. Nou, daar zijn ja, we ook dus, hartstikke trots op. Het is dus een beetje in de wedstrijd aan te komen... wie er het meest zo. opkomt in antwoord geloof ik. Hè? Want je ziet ja. uh, onderaan ja, ja, ja, ja, zie al die naampjes ja, ja. zo. En dan ja. uh, Boukens... Uh, ja. Irma de Jong ja, Natasja ja, ja. Ja. Maar dit zijn ook echt wel super echt ook totaal verschillende foto's over Zandvoort sommige dat je niet eens herkent dat het Zandvoort is uh, dat het bijna Spanje lijkt bewijs uh, Je gaat naadloos over in uh, de tentoonstelling ja. van de uh, fotografen Is die uh, uh, Anne Frank, is die erin ge ge geschoven dus het is een totaal uh, tentoonstelling of? Uh, Nee, uh, wij vinden dit zo'n mooie kans dat we deze fototentoonstelling hebben en deze laten we doorlopen tot eind december ja, hij loopt dat... van mei tot en met december. Ja. Dan heb je echt. het over de, de Anne-Frank tentoonstelling. Echt alleen ja. de entree is helemaal ah, okay. in het kader van Anne-Frank op en, vakantie. En, en de rest achter? zijn de wisseltentoonstellingen. Dus de fotografie-expo duurt echt een dikke maand. <coughs> nou, dat is dan helder, want die Anne-Frank blijft dus gewoon uh, ja. de hele zomer tot september. Ja, ja. En en tot december zelfs. Tot december zelfs. Ja. En daarin uh, wisselen de tentoonstellingen. En daar komt dan nu de glastentoonstelling. Wanneer eindigt die? Uh, deze week, ja. morgen. Zondag. Ja. <coughs> ja, Mors, dan ga je ombouwen. Dan ga je ombouwen en uh, uh, dan komen de fotografen. Ja. Dan komen de, gaat uh, aanstaande vrijdag is de opening van de fotografenstoling. En te, uh, tevens die van Anne Frank. En dus... iedereen is welkom. Ja. We gaan even de muziekje draaien en dan, dan, dan praten even... we nog eventjes door. Ja. Charlie Rich, Behind Closed Doors. Uh, Oh. Tot rust, hè? Ja. ja zo zenuwachtig. Ja. Ben je zenuwachtig? Ja. We hebben nog lang geen <laughs> Sinterklaas, dus je hoeft het nog niet druk te maken. Ja, en, ja. En, wij uh, zitten nog steeds met Iante en Hilly te praten over de Anne Frank in Zandvoort. En we hadden het net uh, tijdens het muziekje er even over. Het is triest dat het zo eindigt, hè, met Anne Frank. Maar het is, je moet je ook bewust zijn dat ze een aantal uh, leuke jaren in Zandvoort uh, hebben. Of tenminste, uh, gelukkig geleefd hebben, laat ik het zo zeggen. En dat zijn de momenten die jullie laten zien in, uh, in de tentoonstelling. Ja. Oh <laughs> yeah. Goed, uh, ik heb eigenlijk een vraag meteen. Omdat je zo zei, we hebben met Anne-Frank stichting contacten. Uh, in het algemeen, hè, te, uh, om uh, het leven te blazen in het Zandvoortsmuseum. Zoeken jullie ook veel meer contacten naar alle... Ik, ik noem maar wat, de Bolle Streek is dichtbij. Nou, er zal vast een Bolle Museum zijn, of wat dan ook. En uh, de, de Haarlemmermeer, waar een hele historie ligt en, en dergelijke. Als je alle ideeën gaat Dan ben je over vijf jaar nog niet klaar. Dat uh, nou, is wel het bestaan van het museum dan. Zo, ja, maar ik heb echt al in mijn hoofd een wachtlijst voor vijf jaar. Ja. En uh, we zitten nu vol tot eind uh, december. Ja. Maar er zijn zoveel ideeën. En ik denk, als we door mogen gaan van de politiek met het Zandvoortsmuseum. Ja. Ja, ja. ja, maar genoeg... je wilt dat levendig hebben. Ja. Levend En dan gewoon hebben. iedere maand een andere uh, tentoonstelling. En dan moet je ook ja. onze gasten ja. die in het dorp komen ja. iets bieden. Van, uh, ook van de omgeving ja. lijkt mij ja. bijvoorbeeld. Uh, nou, dat merk je nu als ze komen naar dat water. Water en vuurwinkeltje... ...en ja. uh, even hun hoofd door dat fotomoment... ...dat je in klededrag staat... ...en er zijn mensen die gaan dan de trappenhuis in... ...en dan uh, zie je al die historische uh, beelden... ...en het vissershuisje, de stijlkamer... ...en voor elk wat wils is het ook ja, okay. voor de kinderen boven, hè? Ja, ja is ook heel de poppenkast en de erfgoedleerlijn... <kwijls> ...ik denk dat we, dat we een heel mooi aanbod hebben. Dat denk ik ook... Um... Dit is echt regio, hè, dat je uh, in Amsterdam in Halem en omstreken bekend wordt. Ga je dat merken? Komt er, uh, denk je dat er mensen uit uh, Haarlem komen voor deze tentoonstelling? Nou, ik weet je wat mijn droom nou is. Net dat Anne Frank mm -hmm. je ziet in Amsterdam iedere keer zo'n rij staan. Als wij nou een klein <lacht> rijtje. hebben? Ja. Dus, uh, nou ja, dat, dat zou wel leuk zijn ja. natuurlijk. Maar ik, ik ben benieuwd of dat ook, ook weerslag heeft. Hè? Want je doet dat natuurlijk om mensen naar de Zandvoort te halen ja, voor maar deze we tentoonstelling. We zetten het ook wel veel meer online, ook het uh, museum, op een uh, site als dagje weg Of erop uit, uh, weg met de kinderen. Dus we zijn ook wel naast uh, zeg maar alle uh, exposities, et cetera, Zijn we ook gewoon bezig om het uh, museum ook landelijk te promoten. Mm -hmm. En ook mensen die uh, na vakantie mm -hmm. naar Zandvoort gaan. Dus niet echt de plaatselijke mensen alleen, maar ook, ja, dat ja, ik ook. de toeristen. Ja, ja dat trekt je, je hebt nu twee pagina's in het Haarlems Dagblad. Dat helpt natuurlijk. Mm -hmm. En dat, dat kost ons niks, nee. want we hebben gewoon geen geld. Nee. Maar het levert wel heel veel op. Je hebt ja. twee pagina's advertentie. Ja. Is, uh, is onbetaalbaar. Onbetaalbaar, maar wij maken ook de, de landelijke persberichten, dus iedereen krijgt dit gewoon. Okay, ja, dat zou mijn volgende vraag. Hoe, hoe gaan jullie landelijk? Nou, je hebt een site, ja. maar ja, dat moet je maar net even weten. Dat er een nou, site ik heb is. natuurlijk bij toerisme en economie werk ik nog steeds, dus ik heb zelf een persbestand en dat gaat naar de metro en de spits en de telegraaf okay. en zelfs de wereld draait door, krijgt mijn berichten. Ja. Het is alleen zo wanneer komen ze. Ja. En dan moet je echt iets aan te bieden hebben. En je merkt hierdoor. Van, hé, hey, dit, uh, dit is bijzonder. Wij willen ja. daar wel eens wat meer van weten. Ja, ja maar, nou, dan, dan trek je mensen naar, uh, naar Sondervoers. Zeker de pers. Want de pers is jouw verspreidingsmiddel om andere mensen hier naartoe te halen. Dus ik ben benieuwd wat daar uh, wat uitgekomen. Maar, ik, uh, maar heel, heel, als je terug naar de basis gaat. Ja. Um, waardoor zijn we op dat idee Anne Frank gekomen. Is dat er bij de gemeente een aanvraag kwam uit Berlijn. En omdat ik nou bij het museum werk kun jij even kijken van of je deze mensen kunt te woord staan. Nou, ik wist er nog niks van, want ik was nog maar net een week bezig. Dus ik heb Rob Bossink uh, gebeld. Rob, heb jij iets op z'n vroeger op je website? Nou, die uh, Rob heeft afgesproken met de Duitse mensen. En ik dacht van, nou, er komt een mevrouw voor onderzoek. Hmm? Blijkt dat er een filmploeg was van acht man. <lacht> hm? En Rob heeft dat helemaal in zijn eentje op zijn fiets. Heeft hij dat begeleid? Heeft hij door dus getrokken? En toen dacht ik, hé, hey, maar hier ligt een kans Dus weet je, zijn mensen ontzettend geïnteresseerd en wij wisten het eigenlijk niet. Dus nee, nee. dan kun je dat uitbouwen. Ja, nee. Dus. Ja, maar zo, zo moet je er ook gebruik van maken. Ja. Ik, heb, ik weet nog dat, uh, uh, twee jaar geleden, dat, dat hele kustprogramma ja. over Zandvoort Promotion. En ja. dat ging langs de hele kust. En ook Zandvoort kwam daar prachtig in, uh, in uit. <lacht> Zandvoort kan best gepromoot worden zeker door het Zandvoort Museum. Um, woensdag, de 30 Lotte. Lotte, het verhaal ja. van Lotte. Ja, dat is dan wel een triest verhaal. Ja. Um, dat is gewoon zo gekomen doordat wij programmeren voor het museumpodium. Dat doet uh, Noortje Oli en Fred Roosenhart heeft het geschreven. Dus eigenlijk past dat perfect in het verhaal ja. en is het ook de, deze tijd van het jaar. Maar het is maar een eenmalige voorstelling Ik zag voor het, ja. het Zandvoort Museum. Ja. Ja. Ja. Dus als ja. mensen daarheen willen, dan uh, zullen ze toch moeten uh, reserveren, denk ik. Ja, ja, want dat gaat druk dat gaat worden. Het gaat echt druk worden, hè? Ja. Ja. En dat nee, kan ik... gewoon bij jullie uh, aan de balie, of moet men bellen? Al of... zeg je maar dat je komt. Ja, ja maar het moet wel even gezegd zijn ja. bij jullie, hè? Ja, ja. in het museum. Ja. Vandaag zijn we gesloten, ja. want het Oranje Comité heeft het overgenomen. Ik heb de sleutel <laughs> afgegeven en ik krijg hem morgen weer terug. En wat gaan ze daarin doen? Dat is hun, uh, hun, hun uitvalsbasis. Oh, Oké, okay. ja, ja, ja. Maar ik wil nog heel even één dingetje krijgen. Ga je gang. Met. Er Hier. zijn uh, heel veel bedrijven die nou zandvoorten. Te gaan benaderen het museum en uh, die willen graag uh, een workshop en een rondleiding en dus uh, we zitten in een stijgende lijn ook met uh, bezoeken en het uh, bestellen van de ruimtes daar. de, de, de ruimte bedoel je uh, de vergaderruimte boven? Ja. Die is uh, vrij, niet vrij. Die is beschikbaar tegen een uh, redelijk bedrag ja, om daar wat, uh, klein bedrag, uh, wat maar, vergaderingen ja. te doen of een ja. privéfeestje misschien. Ja. Ja. Nou, dat is mooi. afscheidfeestje Verzorgen die dan ook een, een, een drankje, koffie, -theden. En dergelijke. Dat kan bij de buren. Nee, nee hoor, maar je kunt ja. zelf je catering bestellen. En ja. heel voorse ondernemers kunnen allemaal helpen. Ja. ja, dus dat is ook nou ja, Als je een vergadering de rest... hebt, is een, een kopje thee uh, ja. en dergelijke. Maar uh, ja goed, ja. ja, ja, je... als, als we nou die rij hebben voor het museum, dat rij, dan kan het zo van uh, wapen tot voor de van het museum. Ja, en daar kan het ja, een leuk rij. Ja, want er wordt... Het is ook hartstikke leuk dat je, dat je een wachtrij voor vijf jaar hebt. Hè, en uh, komt toch een beetje terug. Het Zandvoortmuseum zal zich dit jaar moeten bewijzen ja. aan de politiek. Ja. Ja. En dan zou er een subsidie kunnen komen, toch? Volgens mij wel. Nou ja, er is natuurlijk een begroting. En, en dit jaar is rond. Dit jaar is rond. Maar het is natuurlijk in de najaarsbegroting dat er weer voor het volgend jaar wordt gesproken. Ja, heel Is de, de beoordeling echt op basis van cijfers? Nou, ik denk ook van wat je voor promotie doet. Want ik ga er nu natuurlijk niet in een paar maanden een winstgevend bedrijf van kunnen maken. Nee, dat maken. bedoel ik niet. Maar als daar een, een positieve ja. wending dus er in zit. Uh, Zodat komen, je dat kan aantonen, ja. van ja. Hey, de activiteiten ja. Ja. nemen toe. Ja. En, en dus de inkomsten ja. die daarmee gepaard ja. gaan. En, daar en dan wordt... denk ook, dat het ook over de interesse gaat. Als er, als er interesse genoeg is in het museum, dan is dat je bestaansrecht. En op het moment dat jij iedereen een tientje vraagt, dan wordt het een stuk minder natuurlijk. Ja ja, ja. ja Je moet, die je moet gewoon leuke dingen brengen. Niet, Mooie uh, dingen brengen. niet, niet hoog liggen, maar. ja En ook een soort ontmoetingsplek door de standtafel. Die er ja. uh, ook is. Blijven mensen ook wat meer hangen. Ja. Of komen ze op een vaste dag per week even langs. Even langs. ja langs. Dus het is ook wel een stuk sociaal. Uh... En, en grappig. Ik hoorde dat jij je Studio 11. Daar ben ik gisteren even geweest. Hmm. Ja. Wij kunnen natuurlijk ook dingen voor elkaar gaan doen. Ja. Ja. Dus, uh, daar ligt een stuk samen ja. Ja. ja Dat soort, dat soort dingen. Er ja. kunnen mooi een kruisbestuiving ja. gaan vormen tussen de ene uh, club, zal ik maar zeggen, en de andere club. Ja. Ja, je steekt plein over en je bent er. Ja? ja. Dat is zo, ja. ja. Hartstikke Goed. leuk. Uh, uh, nog, nog één keer uh, de samenvatting over de Anne Frank-tentoonstelling. Uh, die ja. begint volgende week? Vrijdag 2 mei. Vrijdag 2 mei. Vier uur is de officiële opening. Dus tot, uh, tot uh, december. Een op, uh, Hij blijft tot december, ja. Oké. Okay. Ja. En intussen gaat allerlei wisselende tentoonstellingen komen. Ja. Waarbij de stad is, de Zandvoortse fotograaf. Ja. Aanstaande vrijdag. Ja. Oké. Okay, en, en dan de dertigste oh ja, de uitvoering dertigste van Lotte. Ja, ja. Uh, wil je dat horen? Nou, het is een, een monoloog. Drie nee, drie luik. monologen tot, ja? een tele, tot een toneelstuk. Ik heb de muziek erbij gehoord. Ik moet uh, overigens aan Fred Rozenhart mijn excuses aanbieden. Ik zou muziek van hem draaien. Maar in mijn onhandigheid op mijn computer heb ik oh, het niet oh, kunnen omzetten. Oh, oh, oh. Niet kunnen omzetten naar een formaat wat hier af te spelen is. Fred, excuses. Het was prachtig. Het is prachtig. Ja. Dus uh, de moeite moeders... waard om te horen. Aanstaande woensdag avond. Ik heb nog een dingetje, ben 17 en 18 mei, is 17 en 18 het mei. Zandvoors Museum, het festivalhart van de Caravan. Dan komen oh ja, nog, er ook ja. honderden mensen. Ook nog. Ja. En want daar gaan ze kaartjes verkopen voor de bijzondere locatievoorstellingen. Dat is wel uh, een, een verandering, want ze stonden uh, twee jaar geleden ja. al twee jaar op, uh, ja. op de bult, helemaal zeg naast ja. het casino. En maar nu ook van... zij moeten bezuinigen. En zij hebben gezegd van uh, wij moeten terug naar de kern, hè, van ja, waar zijn ja. wij goed in. En dat zijn de locatievoorstellingen. Ja, en wat is er nou niet leuker om het Festival Hart aan te bieden in het Zandvoortsmuseum? Ja. Want dan kom je ook weer honderden mensen in aanraking met het museum. Moet ik dan een beetje. Uh, wat ik heel leuk vond bij de karavaan was uh, op die bult dat er van ja. alles te doen was. Ja, er was ja. dus een, een, een bioscoop, ja. uh, er was een torentje waar je je hoofd in kon steken. Gaan en ze dat nu en... Ja, dat allemaal dan. Ja. Uh, ga je dat nu op het op het gasthuisplein creëren? Ja. Ah, oké. Okay. Dus ja. niet alleen binnen, maar ook buiten. Ja. En dan ja, zetten cool. dus ook weer schaftketens en wc's. Ja, ja, ja, ja, ja. dus en dat is gewoon een reizend theatergezelschap. Ja, dat vond ik het leuke ervan. Als je, ja. Elke dag ben ik wel op die bult ja. geweest en er was altijd wat ja. te doen. Ja, maar ze gaan dus ook vanuit het museum wandelingen. Singer-songwriters uh, wandelingen uh, in het museum zelf. Want het kan ook slecht weer zijn. <coughs> ja. en dan worden er uh, rondleidingen ja. gegeven. Ze gaan filmpjes aanbieden. Zelfs de film van Thijs Orkussen komt uh, ja. boven te draaien. Dus Zandvoort-promotie ten topje. Ja. Nou, en ik wou ook wij zeggen, gasthuispleinpromotie. Wat echt heel hard ja. nodig is. Ja, dat is ook wel nodig. Uh, we gaan het even uh, nog een keer samenvatten. En dan gaan we over naar het volgende onderwerp. Meer. Nee, maar ja. <laughs> ja, die Titia die komt hier nog uh, okay. volgende week. Maar dat gaat ze nu wel een beetje weg wegvoeren. Maar dat geeft niet. Uh, de, de ja. Titia Bouwmeester is de, de ja. artistiek, de artistiek leider. leider van de caravaan. Die komt nog even keer vertellen, hoop ik, uh, wat er allemaal te doen is. Goed. Woensdag in het Zandvoort museum 30 april om half acht. Lotte, het verhaal van Lotte. Ga reserveren, want het wordt druk. Al ga je maar vertellen dat je komt. Uh, de Anne Frank, volgende week vrijdag tot december. En ook volgende week vrijdag de fotograaf van in Zandvoort. En die duurt een maand. Ja. Jante en jullie, bedankt en ik wens jullie heel veel plezier. jullie ook veel, veel plezier vandaag. Ja, de markt op, hè? Ja. ja, shoppen, hè? <laughs> shoppen. Oké. Okay. Wij gaan verder met Tony Orlando. a Yellow Ribbon. And in my life. Tony Orlando tie a yellow ribbon round the old oak tree. Wat is de bedoeling daarachter? Dat is natuurlijk gaan praten met iemand die in de textiel zit. En wat <laughs> moet je dan met gele linten? Nou dus, ja, maar maar zover achter, is nog lang niet, achter hè? Achter gele linten zit natuurlijk ook een, uh, een militair dingetje. Oké, okay. vertel. Nou, mensen die uh, hadden een gele lint om hun boom gehangen, of als hun man thuis kwam. Ah. En daar komt het vandaan. Ah ja, oh, waar, een waarschuwing dus. Dat kan ook. Ja. Zo, ja. Voor de buurman. Zo was het niet, ja, ja. Ja. Was het niet bedoeld. Ja, ik ben nog steeds een beetje verkouden. Oh. Uh, Teg ons zit Els en hey, Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Kom een stukje dichterbij. Want uh, anders krijgen we van Zander uh, te horen dat je niet goed verstaanbaar bent in heel Zandvoort. Want okay. dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja, natuurlijk. Uh, uh, we gaan het uh, hebben over uh, de vrouw achter de ondernemer deze keer. En om met tante S te praten, wie is je vader, wie is je moeder? <lacht> <lacht> nou, dus lachen. Uh, nou, mijn moeder die leeft inmiddels niet meer, maar dat was Kobi Blankenstein. En mijn vader Ger Blankenstein. Ook ras-zandvoorters? Nee, nee, nee ras-Amsterdammers. -Amsterdammers. Ik ook trouwens. Dus uh, uiteindelijk... Uiteind dat wel? Ja, natuurlijk. Ja. Er de, de wordt uh, wel eens... Intussen, oh, sorry. Intussen woon ik langer dan in Zandvoort, hoor. Dan in Amsterdam. Dan, dan ik je in Amsterdam, Amsterdam heb gewoond, ja. Ja, die hele tactiek van je bent Zandvoort er als... dat uh, wil ik een beetje later. Ja. Ja, meest... als, je, als je lang genoeg in Zandvoort woont en je doet hier van alles in Zandvoort... dan ben je van mij ook in Zandvoort. me wel. De meeste echte Zandvoorten zijn toch in Haarlem geboren. Dus. De meeste echte Zandvoorten zijn in Haarlem geboren. Ja, Uitspraak ja mijn dochter zwangers. ook. <laughs> mijn dochter is ook in Haarlem geboren. Maar die ja, ja, ja. is toch wel echt Zandvoorten geboren. Ja, ja, die uh... geboren geboren in het hoge. Maar jij, jij bent op school gegaan in Amsterdam. In Amsterdam. Welke buurt? Uh, ik woon in Amsterdam Oudwest. Ja? Bij de Kinkerstraat in de buurt. Ja. Maar ik heb uh, gezeten op Montessori Lyceum. Dat was in, uh, in Zuid. En dat was ja. toen heel chic. Ja, ja. Voor de buurt waar wij woonden was dat eigenlijk uh, not dan, Dat je op ja. zo'n chic school ging. <laughs> maar mijn ouders waren heel progressief en modern. En ik moest absoluut die onderwijs doen. Lagere school, daarna de middelbare school. Ja. En daarna ben ik doorgegaan met uh, textiel, uh, buffet en uh, modeopleiding. Opleidingen her. allemaal in Amsterdam? Allemaal in Amsterdam, ja. Nou ja, dat, ja. Vindt... dat is ook een beetje logisch in Zandvoort. Heb uh, je dat niet zo. He? Niet toen zo. woonde ik nog niet in Zandvoort. Nee, maar uh, je bent eigenlijk al van het begin... De, de, de mode, de, de textielingen Ik kwam met mijn ouders. Wij gingen altijd op vakantie naar Zandvoort. Dat was in Amsterdam normaal. Dat, dat was we normaal, huurden, ah, ja, ja. We huurden een maand hier vlak om de hoek, in de Marenstraat. We hebben ja? een maand uh, een huis gehuurd. En daar ontmoette ik toen, uh, toen was ik 16 of zo, mm -hmm. mijn uh, eerste... Uiteindelijk mijn eerste man geworden, mijn vriendje. Daardoor ben ik als antwoord gekomen. De aantrekkingskracht, hè? Die flippies. Toen zat nog op school. Ja. <laughs> ja, dat was natuurlijk zo'n leuke bruine beachboy. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, dat, uh, dat heb je zo. Um... Hoe ben je uh, begonnen in die textiel? Wat heb je als eerste gedaan? Uh, mijn moeder, die zat ook in de textiel. Ja. Die was vroeger uh, Wat deed die? coupeuse. En echt, uh, die kon gewoon hele mooie kleding maken. Die werkte ook voor, uh, voor grotere merken. Dan maakte ze dan de modellen. Dus die was altijd bezig met, uh, met naaien en knippen en doen. En maakte ook alle kleding voor ons. Mm -hmm. Dus die is er een beetje met de paplepel ingegoten. Dus na mijn schoolopleiding, dus middelbare school, uh, werd het automatisch een uh, modeopleiding. Dat en na de modeopleiding? Na de modeopleiding toen had ik dus dat uh, vriendje in zandvoort en ja toen kon de mode op een laag pitje te staan en, uh... nou toen uh, zijn we eerst een uh, strandtent begonnen samen Welke? met hem sandy hill sandy Ze staat hill. nog steeds staat nog steeds ja. ja dus daar zijn we samen begonnen maar samen uh, werken bleek niet onze succesformule hm. trouwens uiteindelijk natuurlijk ook niet maar <laughs> <laughs> dat was toen nog niet in sprake dat had niks, <laughs> dat niks met, met de samenwerking ging niet zo goed had niks met de niet te maken. Met, nou, of je werkt heel dicht bij elkaar. Fel, hoor. Ja. Nou ja, ze samenwerken al niet niet, niet, niet nee, uh, strook, en, dan, en, uh, ik moet zeggen, het strand is erg verleidelijk voor uh, leuke jonge mannen hoor. Dat, uh, yeah. Yeah. Maar ja, dat ja die strand en die, hoe lang heb je die gehad? Um, nou, die hebben we... Uiteindelijk toe waren wij al uit elkaar 25 jaar gehad. Ja, ja, wij zijn echt zijn deel gestart. Ja, ja. Ja. En, hè, ik heb zelfs het logo nog gemaakt... wat er nu nog steeds op staat. Dus dat is wel heel grappig. Iedere keer als ik er langs loop, dan denk ik... Hey, ga je nou eens naar beneden? Nou, we wonen er rechtboven. Ik weet het. En <laughs> We lopen er wel naar beneden. Ik ga er nooit naartoe. We zijn nee? er één keer geweest en dat is toch een soort... Uh, ja, dat is het gewoon niet meer. voor. Je, je wil niet zien wat een ander ervan gemaakt heeft. Nou, het ziet er prachtig uit, maar ik hey, geloof... Ik geloof dat die uh, een nieuwe eigenaar van Cindy Hill. Uh, die doet het ja. waarschijnlijk heel goed. Maar. die vond het geloof ik niet ja, leuk. Nee, om nee, zo'n oude doos te ontmoeten die eigenlijk zijn tent had uh, ja, ja. bedacht. Toen dacht ja. hij van, oh shit, ik dacht dat hij het zo hip had gemaakt. Ja, ja. Maar wij waren die tijd ook heel erg hip. Heel <laughs> Cindy Hill was heel, heel vooruitstrevend. Ja, dat ja, was heel hip, ja. absoluut. Weet je, de uh, voedst ook antwoord? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja, ja zeker. Ja. Dus het had ook wat. een beetje een naam van. Uh, als je erg keurig was, en je dacht niet naartoe. <laughs> eerst naar de shop en dan naar de Bijna wel, ja. <laughs> ja. Nou, dat, dat was zo. En dat geeft ook niets, want het was een best een leuke tent. Ja, hartstikke leuk. Echt. Heel erg leuk. En uh, ja, na 25 jaar ga je daar dan uit? En dan ja. zit nog ergens in je achterhoofd nee, zit hoor, wat voor nee, mode? Nee dat is heel anders gegaan. Uh, toen wij twee jaar samenwerkten, toen uh, begon het toch te kriebelen... dat ik toch liever iets met kleding wilde gaan doen. Dus zat er al in eigenlijk. Ja, ja, ja absoluut. Ik had die hele niet voor niks die hele opleiding gedaan. En toen ben ik hier op de Burenweg, hier, waar we nu vlak achter zitten... Uh, het kinderwinkeltje begonnen. Met kinderkleding. Ja. Ja. Maar nu ja. had ik voor Mooi tweet, met de bovenwinkel. ja. En dat was een hele oude fietsenstalling toen. En toen heeft Simon X dus, die was wel creatief en handig. Die heeft van die oude fietsenstalling heeft die een winkel getimmerd. En toen dacht hij, daar zit ze goed. Lekker ver weg was hij in die hill. Lekker rustig. Een machinetje gekregen. Aan de andere kant van de kerkstraat. Aan de andere kant van de kerkstraat. En uh, ga jij maar lekker daar leuke jurkjes je naaien. Je hebt je naaimachine veel machine maar. Precies. En dat ging heel goed. En dat heb ik echt jaren met heel veel plezier gedaan. Had je, was die winkel toen al zo groot? Want hij uh, loopt helemaal we, door naar ja, achteren. Toe? Die was in het begin was alleen het eerste kleine voorstukje. Het, vo het voorstukje, en dan ga je naar beneden toe. En toen zat in de achterkant, zat toen de oude boer van Akersloot. Ja. Die zat erachter. En die is er toen op een gegeven moment overleden. En uh, nou, toen konden we dat stuk erbij huren. Dat was, uh, en toen hebben we dat helemaal doorgetrokken. En daarna nog het huisje daarnaast. <coughs> hebben we er ook nog bij gekregen. Dus allemaal gehuurd toen de tijd voor echt... Heel weinig. En dat hebben we allemaal met, uh, met oude planken en tegels uh, opgeknapt. En het is toen geworden tot wat het... Uh, de ruimte van het nu eigenlijk is. De ruimte van nu. nu, is, de ruimte van ja, nu. Ja, ja. En na de, de latere eigenaar had ik het toen brand gehad. En na een aantal jaren. En toen is het half pand afgebrand. En hmm. toen is het verkocht. En die hebben het toen weer helemaal we opnieuw opgebouwd. Maar wel in de stijl van nu dus. Ja. Was dat, dus dat, niet is, te... dat is eigenlijk uh, mijn uh, eerste begin in de eigen... In, in, in uh, ja, uh, eigen, eigen ondernemer. Ja. Ja, maar klimaat. daarvoor was je al ondernemers twee ja. En nu... Ja. Zelfstandig? Ja. Je wist als uh, duo ondernemster al uh, hoe, de, hoe dat loopt. Ja. En nu stond je er alleen voor. Ja. Dat ging goed allemaal? Ja, ging eigenlijk heel goed. Van, ja. van, uh, van het één gewoon klaar? Ja, ik ben natuurlijk heel klein begonnen daar... met echt uh, achter de naammachine een jurkje maken. En als er dan iemand kwam die dat wilde kopen... dan dacht ik, nou wat jij niet vond. Daar heb ik zo, <lacht> mijn best op gedaan. Dat, uh, ja, jij krijgt het niet. Jij krijgt het, niet. Dus eigenlijk het is al verkocht. <lacht> ja. En dan dacht ik, wacht, ze maar, dat ik een ander jurkje heb. Ja, ja. Ja, je zat daar best wel een beetje buiten de loop. Ja. Was dat niet lastig... Die begintijd uh, om, om, om naam te krijgen. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar daar heb je echt veel voor moeten doen. Ja, daar heb je best wel mijn best voor moeten doen. Ja. Maar toen was het echt met hulp van, echt begonnen zoals het tegenwoordig niet meer kan, met gewoon zeg maar met niets. Ja. met een paar gulden en uh, mijn moeder die, die hielp, die kon ook heel goed naaien. Ja. Dus ja. die zat ook de hele dag uh, jurkjes te maken. En uh, naderhand is Antje Molenaar, dat kenden ook de meeste mensen wel, bij ja. komen werken. En dan zijn we het eigenlijk al een soort van, het was wel mijn winkel, maar toch samen gaan doen. Dat, uh, uh, samen een beetje ontwerpen en die dingetjes maken. En dat hebben we toch een aantal jaren gedaan. Toen is zij voor zichzelf begonnen. Zij zat op Gasthuisplein. Op het gasthuisplein. Wat later Wat later onze de studio stu jullie studio's ja, ja op het ja. hoekje. Ja. ja. Ja. ja, zo, uh, zo gaat het dan weer uit elkaar. Ja, een... ja, en toen heb ik brand gehad in de winkel. ja En toen had ik er geen... Uh... je wilde niet meer terug in dat pand? Nee, en toen had ik intussen een uh, baby en uh, Rosa was toen geboren. En toen had ik er eigenlijk eventjes geen trek meer in. Toen dacht ik, ik ga wel gewoon werken. Dat, uh... Dus toen heb ik een tijdje in het confectiecentrum gewerkt. In Amsterdam? Maar in Amsterdam, ja. Dus uh, in, uh, bij de grote handel, uh, collecties verkopen... Maar uiteindelijk nou ja, ging het toch kriebelen. Het, het, on, het ondernemersbloed ja. blijft uh, borrelen. En toen hadden we nog steeds de strandtent. We waren wel intussen al uit elkaar. Mm. Maar laten we zeggen we altijd een hele goede verstandhouders en nog ja. steeds vriendjes. Dus dat is goed gegaan. Mm. Heb ik daar uh, denk ik dat ik de eerste was op het strand met een winkeltje op het strand met bikinis en, uh, en uh, jurkjes en dingen. En, nou, dat ging eigenlijk ook heel goed. Ja, dus, uh... Grappig dat je het vertelt, want ja. ik denk twee jaar geleden is daar een soort ruzie over geweest dat ja, men weer, uh, ja. is weer teruggekomen eigenlijk. Hè? Ja, dat je, en, en het mag niet en zo. Nee. Maar het was ook eigenlijk een winkeltje. Ja. Weet je, tegenwoordig zijn de hele strand hele ondernemingen geworden. Ja. Wij hadden gewoon een strandhint. in. Daarvocht je een broodjes croquettes en. Uh, Hoe laat ging jij dicht? En een, wij gingen soms opgang tot soms ondergang. Hè? Nee. Dat was en ook geen avondeten. Nee. Je kon s'avonds nog eens kopje soepen van uitsmijter eten. En dan was het voorbij. Ja, ik, en dan ik, gingen ik, we gewoon om negen uh, uh, uur, tien uur waar we dicht gingen. We de hele club lekker zwemmen. En, uh, en dat was klaar. Dat is een hele verandering. Ja, ja, want zo, ik kan het ook nog. Wel. dat je uh, Wij wilden hem wel eens blijven hangen. Maar we werden gewoon negen uur weer eruit Nee, kreken. het ging gewoon niet. Het nee. mocht ook niet, hè? Zandagloos. Ja. ja het en nu, nu, nu moet iedereen tot twaalf uur open. Anders ja. ga je het niet redden, natuurlijk. Denk Klopt, zijn, maar het zijn ook hele andere bedrijven geworden. Ja. Dus als daar een winkeltje bij is, is het ook meteen een winkel. En ik had een hoekje naast de toiletten. En daar, als het mooi weer was, dan hing ik mijn vlaggetjes buiten. En, ja. uh, en dan trok ik een zak bikinis. Uh, die had ik in een vuilniszak zitten. Die schudde ik een beetje op. Al die was <laughs> Nou, precies. En zo ging het echt. Ja, ja. En dat was zo hartstikke leuk. En dat is nadat jullie eruit waren, is het nog even in de familie gebleven? Uh, toen heeft uh, Marco uh, Strandtent verkocht naar Marco. Uh, ja. ja. Klopt. Uh, nou, nee. Ze, nee, niet aan Marco. Nee, nee, nee. nee. nee. Aan ah, Peter. Ah, Marco Peter. had zijn eigen strandwend. Ah, okay. Die was toen de tijd zelf een strand in begonnen. Okay. En toen hebben we verkocht aan Peter Ketman... die uh, al jaren uh, okay. bij ons werkte. En toen, intussen, waren Frank en ik al een uh, koppel geworden. <laughs> en uh, toen was het toch van... Ja. Ik wil toch wel iets meer gaan doen met die kleding. En ja. toen ben ik op de grote krocht begonnen. Ja, en daar ja. zit je nu, uh, en daar nu zit nog nu, uh, met de zaak. Het zat er eigenlijk 28 voor? 28 jaar. In die, in die zaak. Herman um, Harms. Schoenenwinkel. Schoenenwinkel. Ja. Ja. Want het pand is het pand. Oh, ja. Eén van ja. de oudste panden van, uh, het, van de krocht natuurlijk. Hè? Het pand is uh, van uh, Slinger. Van, de, uh, van, de, van de, optiek. de optiek. Daar is het pand van. En het is vroeger een banketbakker geweest. Dus er zit nog een oude vloer van de banketbakkerij... Ach, ja. Harms kan ik me nog wel herinneren. Maar ja, er is daarna heeft er van alles ingezeten. Een jaartje dit, een jaartje dat. En toen ja. een tijd Herman Harms. En daarna ben ik er niet gekomen. En nou heb je de markt voor de deur. één keer ja. uh, vind je dat wat? Ik vind het helemaal prima. Ja? ja, Het is wat rommelig, maar het is wel leuk. Ja. Nou, het gaat zich wel richten, denk ik. Ik denk het wel. Uh, uh, er is natuurlijk een proefopstelling geweest. En er is nu ja. voor de eerste keer is de markt. Misschien nog niet meer, voor de derde keer geloof ik. Ja. Ik, ben, ik ben bij de eerste keer even geweest kijken. Het is kijken nu en de derde keer geweest. Het, het, ja. het oog misschien wel wat rommelig. Het oog wat maar rommelig. Maar het zal zich wel gaan richten denk ik. Denk het wel. Ja het is wel heel gezellig. Nou ik, ik hoor jij bent de zoveelste ondernemer die zegt ja. dat het leuk is. Ja. Uh, in het begin was er een soort van uh, wat moet dat hier. Maar als je nu met de ondernemer praat. Dat vinden ze het allemaal geweldig. Ja, nee, dat klopt. Het geeft zeker op de krocht wel wat extra reuring. En dat hebben we daar wel nodig, hoor. Want het is natuurlijk toch... Uh, de, de krocht blijft... Terwijl er eigenlijk daar een heel veel variëteit aan winkels zit... Ja. blijft het altijd een beetje een, een soort stiefkindje van Zandvoort. Ja, hoe zou dat komen? Omdat het... Uh, dus er zit natuurlijk helemaal geen horeca. Nee. Je hebt natuurlijk altijd toch een, een, een, een veel verkeer. En omdat er geen horeca... Je hebt geen terrasje, je hebt helemaal niets... Is het toch een beetje de boodschappenstraat van Zandvoort. Dus je gaat erheen voor je dagelijke boodschappen... En je gaat weer weg. En door de kerkstraat naar de te gaan een beetje flaneren. Een dan ga je op het terrasje en, zitten op je ja, eind, dat en op is, is je ons natuurlijk dat is En dat maakt die straat een beetje dood. Ja, je gaat erin om boodschappen te doen en weg. That's je it. blijft niet hangen. Nee, nee dat is waar. En daardoor, omdat het natuurlijk ook... Op zondag veel winkels daar dicht zijn... is het op zondag ook geen leuke straat om erheen te lopen. Nee. Uh, nee, op zondag is Alberein is uh, open. Ja, Alberein is open en, uh, ja, is open en uh, ja, ik ben ja. open en slinger. en, uh, en, en nou de, ja, de ge uh, Gelukkig steeds meer de Zeeman en de Bruna. Je trekt toch mensen met, de, de, met de baklacht meer, maar, ofzo, en de Bruna toch? Het toont niet een straat van ik ga er even doorheen wandelen. Dus in het weekend zie je echt alles altijd door de halte staat en de kerk staat uh, wandelen. Dus ik vind dat wij nu op die woensdag een extra boost ja, ja. hebben... om mensen naar ons toe te trekken. Ah, nou, ik heb maar. een ondernemer gesproken die hof, zit. Uh, ja. Ik heb het lekker druk op woensdag. Ja. Mensen lopen toch even bij binnen. Dat is zo. Uh, ja, ja. Dat merk jij dus ook. Ja, ja zeker weten. Te ja. Het grappige is dat, je, dat een aantal winkels toch concurrentie op de markt hebben. Heb er staat ik... ook een textielkraam. Ja, die staat ook recht tegenover mij. Oh, dat is... Die de... hebben ze heel goed gesitueerd. <laughs> ze dachten van, uh, laten we die nou leuk uh, naast elkaar zetten. Nee, dat, dat vind ik altijd een beetje... Uh, uh, daar kun je een leuke discussie over hebben. Ja. Want in Zandvoort wordt daarover gesproken. Ja. Dat uh, de, de, de, uh, de textiel... Moet je niet tegenover de textiel zitten. Dat is helemaal als, ik in, niet waar, hoor. als ik in Nunspeet kom, het is niet waar. dan zie ik vijf groenteboeren ja. naast elkaar staan. Ja, vijf slagers naast elkaar staan. En iedereen heeft gewoon zijn klanten. Maar kijk nou in de kerkstraat. We hebben laat zitten tellen, daar zitten vijftien kledingzaken ja. in de kerkstraat. Ja. Dus Volop. wil je kleding gaan kopen, ga je, ga naar, je naar de ja, kerkstraat. Precies. Dat is waar. En, daar, en, kies, en niet, daar kies je wat. En niet naar de krocht, want daar zit er maar één. Ja, maar de, de, maar zo ik werkt heb het toch? gelukkig wel heel veel vaste klanten die de weg wel weten. Ja, ja. Maar zo is het dus wel. Dus op zich is het niet zo erg. hoor. Ja, maar het is zo raar en dat er zo over gedacht wordt. Maar ik moet zeggen, ik heb liever die textiel Kraan voor mijn deur en die lompen, hoor. Nou, we kunnen nog ruilen met de visboer. Zo, hé. Nou, die hadden we met de proefopstelling, had ik die visboer. Dan, ja, ik heb... Daar word je niet blij van, hoor. Ik dus vond ik hem zeg, wel geweldig. Ik klaag niet over die. Nee, niet. nee. nee, nee dat... Maar, maar dat, dat was de proefopstelling en ja, ja. daar ga je naar richten. Je gaat ja, tuurlijk. Op, kijk, aan de aan aan dichte kant bijvoorbeeld. Ja. Uh, hij staat nu tegenover, tegenover het kruid, van die, die visboer. Ja. Ik vind hem er prima staan. Ja, tuurlijk. En ik vind ook de markt een aanwinst op die visboer. Uh, ja, ik op vind het hartstikke plek. leuk. Ja, het is veel meer is... gewoon, uh, hoort nu bij het dorp. Ja. Ja. Want, uh, ja, het vreemde was voor mij tenminste het, op de raadhuisplein. Dus uh, ja. ineens het een en ander staat, wat eigenlijk nooit plan was geweest. Nou ja, je, je hebt uh, denk ik zoveel uh, kramen, die moet je kwijt hebben. Ja, ik denk ja. dat de krochtjes hebben dat laatste stuk niet gebruikt. Want je moet nee, wel dat die, wordt niet ja, gebruikt. Ja, ik denk dat dat komt door de uh, parkeergarage. Je moet natuurlijk wel die straat verkeer, uh, in en uit kunnen. Ja. Dus als we dat natuurlijk afsluiten, kunnen. dan kan je die parkeergarage ja, dat... niet meer in. Nee, die blijft open. Ja, en die ja. blijft open. Dus dat ze daar die krocht een ingekort ja, ja. ik vind het niet ongezellig op plein hoor nee het heeft wel wat leuks en vooral omdat er zoveel grote die grote plantenkramen staat een ja. heel gezellig gezin. Ik denk dat het zeker zomers voor toeristen wel veel leuker is, want het hoort nu echt bij je. Ja, door. maar ik denk dat ik, gewoon, je hoeft niet meer toe. Nee, die hoek apart in. Ja. Je gaat nu gewoon. Hey, Hé, Markt, ja, dat is leuk. Hé, hey, Rosarita, dan ga ik naar binnen. Dat is de bedoeling. Ja. <laughs> Daar doen we het voor. Om het wel even, even terug te brengen, naar, Roza, terug te brengen naar... naar Rosarita. Ja. Um, nog plannen met Rosarita? Um, ja, ik ben natuurlijk op een, Ga je, op een leeftijd van, dat ik van, eigenlijk uh, plan met heb om, wil. Om, om gewoon lekker met pensioen te gaan. Ja. En heb ik je gehoor... Nou, ik had gehoopt mijn dochter. Ik hoop ja. dat ze luistert. Ja, maar die is met de kinderen bezig. Die heeft de de kinderen. twee ja. kleine kindertjes, ja. dus het zit er nog even niet in. Als ze niet luistert, kan je het terug laten luisteren via... Vermist.nl ja, ja. Of als iemand anders luistert en denkt... Hey, Rosarito is wat voor mij. Nou, laat ze zich maar melden. Er ja. valt wel op... over te praten. Jij komt op het punt dat je een beetje gaat afremmen? Eigenlijk wel. Maar ik vind het nog wel steeds leuk. Ik vind het nog steeds leuk om het te doen. Heb je, heb je personeel of moet je zelf staan? Ja. Nee, ik heb personeel. Mijn dochter werkt twee dagen. En uh, Marita werkt al 23 jaar bij me. Ja. Dus, die, uh... dus het neemt niet je hele week in beslag. Anders deed ik het niet meer hoor. Je hebt nog vrij. Ja, ik heb genoeg vrij. <laughs> en we kunnen genoeg lekker op vakantie naar Frank. Nou, en, als en, ik die, uh, die bruine kop tegenover me van Frank... Dan ja, uh, <laughs> <daarom>. <laughs> heb je lang genoeg in Frankrijk gelegen. <laughs> daarom. Ik heb echt niks te klagen. Maar ja... Uh, je wilde het dus toch een beetje afbouwen? Ja, het is natuurlijk, sowieso is het anders dan uh, vroeger. Ten eerste ben je dan in de opbouwfase. Dus als je dan minder dagen hebt, dan ga je er echt voor. Dan denk je, ga vechten, want het moet beter, beter, ja. beter. En nu hebben we natuurlijk een paar hele slechte jaren achter de rug. En dan krijg je wel een beetje die stemming van... Ha, ik me daar nog helemaal instorten. Om, om dat weer allemaal uh, uit, uit die slop te trekken. Ja. Jij zit in een marktsegment waar je dat voelt. Ja, economisch. we zitten echt in het middensegment. Ja. En ik geloof toch dat dat er geen... Uh, waar de hardste klappen ja. vallen. Hè? Ja. Want ik zie gewoon bij de Zeeman... is het natuurlijk heel goed druk, druk, Altijd druk, druk, druk. druk. Ja. En dan heb je het dure segment. Ja, dan heb je geld genoeg, heb je altijd geld genoeg. Ja, dan uh, loop je naar binnen en koop je jurk voor 300 euro. Precies. Ja, en wij in... zitten toch in, de, in, in een beetje in beetje het middensegment... waar toch uh, de, ja, de, ook gevoel. in het gewoon ja, leven ja. de klappen vallen. Dus, ja, uh, ja dat ben je heel merk merk je er ook nu dat het iets aan het veranderen is, tijd een beetje aan het veranderen is? Um. Of het komt door het mooie voorjaar, of doordat het tij een ja. beetje beter wordt. Het is in ieder geval, dit jaar ziet het er uh, beter uit. Ja. Het, het, de sfeer is gezelliger, de mensen zijn relaxter. En, maar het kan ook omdat we een prachtig voorjaar hebben. Vorig jaar was het hartstikke koud. Ja, en dan komen ze dus dus er is een stemming op. ook al heel anders onder de mensen. Wat langer, zien, dus, uh, je moet je wintercollectie wat langer houden dan in zo'n jaar. Dat kopen ze ook niet meer. Dat kopen ze ook niet meer. Ja, het ja, ook kopen niet meer. Meer. ja voor bodemprijs. He, dus ja, ja, ja, ja. Voor de helft van de helft is dan... Uh, maar je ja. ziet, uh, omdat we, we hebben het net over die straatjes gehad hè? Ja. Is het qua doorloop voor toeristen natuurlijk wat minder dan? Ja, absoluut. Ja. Ja. Er wordt even gesouffleerd door Frank? Frank. Ja, ja, ja, ja. ja, maar om dat dus te compenseren hebben we natuurlijk een aantal jaren geleden... een winkel bijgeopend op het Kerkplein. Oh. Want toen dachten we, dat moeten we, we moeten in die hoek zitten. Maar dat was nog voordat uh, het Kerkplein afgesloten is. Toen zat Quinny nog tegenover ons in plaats van nu XL. Quinny is ook, al heel lang geleden natuurlijk. Zo lang geleden was dit ook hoor. Ja. Maar, 89, ja ja. Maar dat was wel, merkt hij wel in het hoogseizoen en op de zondag... was het daar vele malen drukker. Nee. Maar in de winter verkocht ik daar dus gewoon helemaal niks. Nee. En uiteindelijk zeiden we... Ja, op de krocht zit je dan toch door het hele jaar heen gerekend... beter, nee. omdat je daar dus goeie, eigenlijk... Vaste uh, het hele jaar door wel mensen... Ja. zoveel vaste klanten. En auto's voor de, huh? Auto voor de deur. Ja, auto's voor de deur ja, ja. is niet leuk, maar wel makkelijk. Ja, je kan wel parkeren. Ja, er is ook zo'n discussie of je dat nou uh, ja. vrij moet het geven. Het is niet leuk. Het staat natuurlijk minder leuk. Ja. Hè, als er ja. auto's voor de deur staan. Maar als je klant... Uh, nou Albert Heijn gaat en parkeert bij jou voor de deur. En dan aanpassant nog even naar binnen loopt. Is natuurlijk weer mee Er ja, wordt uh, naar de wet gesproken over het omkeren van uh, de krocht. Hè? Wat vind Ach, je ja. daarvan? Nou dat is al uh, sinds ik daar zit al de derde keer. Dus <lacht> het, uh, <lacht> Heen en weer. <lacht> Heen en weer. <lacht> we zijn nu gewend zo. Dus we wenden ook alweer aan de andere kant. Het, ja? uh, het zou dat voordeel voor je opleveren denk ik? Ja. Ja, misschien wel. Want je wordt dan wel de eerste straat... waar iemand doorheen rijdt. Hè? Want dan komen ze Zandvoort in. Ook dus degenen die niet dat Zandvoort komen. Rijden ze wel eerst door de krocht. Mm -hmm. En anders moet ze over de Oranje straat. Oranje straat rijdt meestal door de Straat En dan bij de krocht rijden ze er alleen maar uit. Ja. En als ze er helemaal uit zijn, komen ze niet nee. meer terug. Ja. nee Ze rijden nu naar boven gedwongen. Dan is de Engelbe ja. straat. En ze rijden zij weg weer ja. naar Zandvoort. Ja, nee, maar dat klopt. En dan, en dan kom je echt... Daar kom je gewoon niet nee. meer. Nee. Nee. Dus. Goed, we zijn zo'n beetje... Aan aan het einde nog even een laatste vraag. Je ja. jij bent Amsterdamse, je bent ja. op een gegeven moment naar Zandvoort. Hoe ja. vind je, hoe vind jij, gewoon als persoon, ja. niet als zakenvrouw, dat wonen in Zandvoort? Ik vind het heerlijk. Ja? Ja, ik zou echt nooit meer terug naar Amsterdam willen. Nu? Nee? Als ik naar Amsterdam ga, een dagje of zo, of ik moet nog maar inkopen, dan denk ik, oh leuk, leuk, ga vaak naar Amsterdam, en dan ga ik daarna hard rennen terug naar Zandvoort, ja. en het, als ik niet hoef, ga ik niet naar Amsterdam. Ja, ja. <lacht> nou, <lacht> dat is heel hart, erg, maar waar. Hartstikke leuk, want er zijn ook een heleboel kinkenbuurt, dus ik kende er een paar ja. Die zeggen, oh nee, ik wil terug naar de ja, stad. Nee. Ik, wil, ik wil terug naar de Kinkerbuurt. Nee, als ik daar naartoe wil, dan pak ik de auto of de trein. Ja. En dan ben ik er zo. Ja. En dan ben ik net zo snel weer terug. En dan denk ik, ah, oh, lekker. Heerlijk. Maar, maar ja, het is, is daar toch niet meer zoals vroeger. Het is allemaal heel. opnieuw gebouwd. En, nou, ik zou het niet, voor de, niet zeggen, maar er lopen toch heel veel van de, en dat uh, andere, uh, andere, uh, ja, de andere types rond. Uh, uh, he, de, dan de, po dan de populatie verandert. Dan dat wij gewend waren vroeger van de gezellige marktkompannen en de lol en de gein. Ten Katerstraat was de anders vroeger. Waar ik mijn lapjes kocht ja, ja. om jurkjes ja, te, te al maken. Van, ik kom uit de buurt. Ja, je oh. kent, ja wij wonen onder nou, de gatenmarkt, Dus ja, ja. ik weet er alles van. Ja, ik kom zelf ook uit die ja. kant. Goed, ja, we zijn aan het, uh, we zitten aan de tijdlimieten, worden er anders door het journaal uitgegooid. Zo is het, dat hoort ook. Heel erg leuk om jullie te ontmoeten en wat meer van je te horen, wie nou. je bent, we weten nu in Rosarita wie de vrouw is die erachter staat en uh, wat ze zo in de leven heeft gedaan. Ja, even voorlopig nog wel even blijven doen. Ja, ja. oké. Okay. een dochter die toch maar... Uh... Daar hopen we nog op, hè. <laughs> ja. Nou, ik, ik wens je daar veel plezier mee. Dank je wel. <laughs> oh. tot ziens. Goed. Het nou, was gezellig. We gaan een luchtje scheppen met Holly's. Die Air That... I breathe. <laughs>